Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Wagnerleger heeft de militaire basis in de Russische stad Rostov aan de Don zonder geweld ingenomen, zegt Wagnerleider Prigodzin op Telegram. Volgens Prigodzin werd zijn leger aangevallen door artillerie en helikopters. Hij zegt dat het Wagnerleger geen schot heeft gelost en onderweg niemand heeft gedood. Of de inname van de militaire basis echt geweldloos was, valt moeilijk te zeggen. De internationale reacties op de gebeurtenissen in Rusland zijn vooral afwachtend. We houden de situatie in de gaten, klinkt dit bij de NAVO en in onder meer Polen, Duitsland, Frankrijk en Tsjechië. Het conflict tussen de wakengroep en de Russische legerleiding gaat over het gezag binnen Rusland, de grootste nucleaire macht ter wereld, met veel invloed. De VS zegt dat het veel contact heeft met bondgenoten. De Turkse president Erdogan heeft met president Poetin gebeld. Hij heeft hem opgeroepen te handelen met gezond verstand. En bondgenoten van Rusland als Belarus en Iran zeggen dat ze de gebeurtenissen zien als een interne aangelegenheid. Het reisadvies voor Rusland is aangepast. Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders die in Rusland zijn op om te bepalen of hun verblijf noodzakelijk is of dat ze beter kunnen vertrekken. Dat kan nu nog op verschillende manieren, over land of per vliegtuig, maar dat kan snel veranderen, zegt het ministerie. De overheid kan mensen niet helpen om Rusland te verlaten. En op de jaarlijkse Veteranendag heeft premier Rutte alle militairen en veteranen bedankt voor de belangrijke bijdrage die ze leveren aan vrede, veiligheid en vrijheid. De vrede in Europa heeft sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog nooit meer onder druk gestaan dan nu, zei hij in een toespraak. Het belang van een goed toegeruste krijgsmacht was volgens Rutte niet eerder zo duidelijk. Het weer, veel zon. In het noorden kan mogelijk, kunnen mogelijk wolkenvelden voorkomen. Het is 25 tot 28 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen op veel plaatsen tropisch warm en dan wordt het 30 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A10, de ring van Amsterdam, aan de zuidkant. Komt door een ongeluk bij afrit Amsterdam-Buitenveldert. Momenteel 6 kilometer file en een half uur vertraging vanaf Amsterdam de Baarsjes. Hou rekening dus met oponthoud. Verder nog file op de A9, Alkmaar richting Diemen.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 7 adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook groent op zaterdag. Zin, in Zandvoort, zin in, Zandvoort in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu, entertainment for you. De Scherm. Ik denk dat ik mijn huis maar verlaat. De kroeg op de hoek wordt al verlicht door de maan. Ik hoor de glazen nog klinken, de mensen ze roepen en drinken. Ik voel dit wordt mijn nacht. Roy en tot de laatste niet meer lopen kan. En uh, ja, hij is hier aanwezig in de studio. En daar uh, gaan we zo verder mee praten. Danny de Klerk. En eerst nog even een nummer van hem. Een uh, lekkere ouwe. En een heel klein beetje dronken. Na een hele week werk. Moet ik eventjes weg. Dan ga ik met wat vrienden lekker uit Voor een biertje of twee Ja dat valt best wel mee En s'avonds dan weer mooi op tijd naar huis Maar vandaag ging het mis Na een paar glazen fris Nam ik mijn allereerste glaasje bier En het ging steeds maar door En een stem in mijn oor zij telkens weer, het is zo gezellig hier Mijn schatje zei Je was een beetje dronken Ik was een heel klein beetje dronken Er trocht steeds iemand aan de bellen, dat was een beetje. Een heel klein beetje dronken Het ging misschien wel iets te snel, maar ik vraag je schat verhevelen met de spijker in mijn kom. Ik drink er voortaan een minder op. Ik was een heel klein beetje dronken. Er trok steeds iemand aan de bel, dat was een feestje. Een heel klein beetje dronken. Het ging misschien wel iets te snel. Maar je vraag je wat te me? Dan met de spijker in mijn kom. Wat een minder op. Na een dag op het strand loopt het zoet uit de hand Dan pikken we nog even een terras Na een rondje of twee Zeg ik telkens weer nee, Maar voor je het weet Dan staat er weer een glas Ik weet niet wat dat is Maar telkens gaat het mis Ik was Een heel klein beetje donker. Steeds iemand aan de bel, dat was een feestje Een heel klein beetje dronken Het ging misschien wel iets te snel Maar ik vraag je schat, vergeef me Vanmorgen met de spijker in mijn kom. Ik drink er een voortaan een eentje in de hol Mijn stadje zei er niet Je was een beetje donker ik een beetje donker er trok steeds iemand aan de bel. Dat was een beetje, een heel klein beetje donker Het ging misschien wel iets te snel. We hier in de studio dus, heel klein beetje dronken. Danny, de klerk. De entertainment for you, gast. Ja, Danny, ik zou zeggen een hele goede middag nog. Ja, een hele goede, nee, middag. Hele goede, middag. Hele goede het is, middag. Het is dorstig weer hè? Ja, <laughs> lekker, even een slokje water genomen. Ja, hoe is het met je? Ja, goed met jou ook. Ja, heerlijk. Een tuin ja. hier gezien, uh, tijd nee. hier geweest. Nee, nou ja, ik zeg het, uh, de, ja, voor de corona voor de was... Uh, toen kregen we ja, je zei al, al drie jaar de... geleden. Ik zeg Sorry, ik zo, he? zo ja. lang al. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> ja ik, ik word ook hier al... Ik hoorde hier ook al bij het immobiliere... Ja, dat kan je wel zeggen als je ja. zo lang... Uh... Ja, hey, maar, uh, ja, jij hebt een nieuw uit, uh, album uitgebracht. Heel ja, mijn hart. mijn allereerst. En natuurlijk de bijbehorende single die eerder ja. uitkwam ook Heel mijn hart. Ja, die is getiteld Heel mijn hart. En, ja, en de album is ja. daarna vernoemd, zeg maar. Ja, klopt. En uh, ja, hoezo een album? Uh, ja, um, dat stond eigenlijk al heel lang op mijn to-do-listje. En uh, toen, uh, na bierfeest uh, heb ik de knoop doorgehakt om uh, dat we uh, nieuwe liedjes in de vogelvlucht gingen opnemen. Hard eraan gingen werken en... Uh, uh, ja, toen uh, hebben we heel snel al uh, vijf nummertjes, vier nummers extra erin gekregen. En ja, want uh, ja, toen kwam uh, hard de single uit. Het heeft eigenlijk twee betekenissen. hard de single is eigenlijk uh, echte liefde, zeg maar. Liefde ja, op het eerste gezicht. Ja, ja. En Hart het album, is uh, ben ik, dat, uh, dat is eigenlijk uh, ja, recht uit mijn hart. Uh, nieuwe nummers zitten erop, oude nummers. En uh, ja, zo eigenlijk is het album een beetje ontstaan. En uh, ja, het is toch wel iets wat ik, uh, wat ik net zei op mijn is je hart En uh, ja, natuurlijk, ja, dit, dit, dit, is, dit is gebeurd. Dit is uitgekomen. En uh, ja, nou proberen we het volgende waar te maken. Nou ja. Want, uh, ja, die we net rijden, die staat er ook op. Heel klein beetje dronken. Ja, het alles. Nummer. Ja, ja, ja, dat ja. was mijn allereerste nummer, 2019. Uh, ja, wel <lacht> laat begonnen met singles uitbrengen, maar ik ben al heel lang bezig. Maar uh, ja. Ja, dat was mijn eerste single. En uh, toen ben ik uh, steeds twee per jaar uit gaan brengen en in de vogelvlucht uh, ja. oh, toch uh, mijn nieuwe single uit uh, ja, uh, mijn, nieuw, mijn album uitgebracht. Sorry. Ja, want ik, ik, ik, ik verbaas me eigenlijk daarom dat ik vraag aan jou: van waarom heb je een album uitgebracht? Want de meeste artiesten brengen ongeveer drie singles per jaar uit. Ja, uh, uh, ja ik, ik begrijp dat ook, want je moet niet te hard, te hard gaan, want uh, er zijn er bij nee. te een heleboel uit in een jaar. Maar... Nee, ja, sommigen vroegen ook, waarom een single? ja Ik uh, bedoel, waarom een album, album bedoel ik? Ja, ja sorry. Uh, uh, uh. Uh, en ik zei van, ja, het is toch iets wat ik wil, ja, ik, ik, ik heb nog geen album gehad, nog nooit. En het is toch iets wat ik wil voor mezelf, ja, dus heb ik mijn eigen album uitgebracht. Ja. Uh, we, gaan, uh, we gaan hem eventjes draaien, heel mijn hart. Ja, in gezellig. So when spin Ja, dat zou ik niet kunnen zijn. Heel mijn hart. Ja, ja, we waren zo uh, geconcentreerd bezig met, ja. met van alles en nog wat hier. He, <laughs> dat, we, dat we gewoon de rest vergeten. Hey, maar uh, ja. Heerlijk nummer. Ja, lekker. Een beetje catchy, ja. Want ja. Uh, we zaten een beetje te kijken naar b Dacht ik van, uh, ja, wat ga ik nu doen? En uh, dat denk je wel naar iedere single eigenlijk. Maar uh, ja, ik wou wat lekker swingend wat catchy en uh, toen uh, zei ik een beetje... Uh, ja, Yves Binsen vanavond een beetje zoiets wil ik. En toen kwam uh, mijn studio, mijn vaste studio uh, Sonic Solutions, Joost van Dijk, die kwam mee met... Uh, ja, wat wil jij eigenlijk... Uh, uh, wij willen eigenlijk, ja, wat dacht je eigenlijk van uh, Yves Beans de zin in jou dan? Dus, ja, die is ook hartstikke leuk. Nou, toen ja. uh, een beetje van ieder wat genomen, een beetje van hun, een beetje van mij. En een beetje creatie vanzelf zelf. En uh, ja, toen uh, ontstond uh, heel mijn Oké. Okay. Nou, dat is in ieder geval een goede single geworden. Ja, zeker. Ja, dat toen hij uitkwam. Uh, ja, hij ging uh, gelijk uh, heel veel views streams. En uh, met uh, even kijken. Uh, met, met radio's tussen ons uh, werd ik in het zonnetje gezet. Al heel gauw in spotlights. En uh, dat soort dingen. Nou, dat was, dan, ja, dat was echt super. Dat, uh, toen ik dat hoorde dat, dat vond ik wel... Uh, vond leuk om te horen. Ja, want dit is dan die eerste album. Ja. Ben je nog van plan om nog meer albums uit te gaan brengen? <laughs> of, of, <laughs> nou... Of, heb, heb, je, heb je zoveel op de plank te leggen dat je zegt van nou... Ik ken nog wel ja, drie, weet drie weet albums misschien, uitbrengen? Misschien als ik uh, misschien 15 jaar Danny Leclerc of 25 jaar. Ik weet het niet. Ik, ik weet ja, niet natuurlijk. of ik nog een album ga uitbrengen. Hoe, misschien. hoe lang zit je nu in het vak? Negen uh, jaar ben ik geleden begonnen. Acht, negen jaar. En zes jaar echt met verdienen. Dus echt met optreden. Dus dus nog een jaartje of vier, dan uh, tien jaar Danny de Klerk in, uh, in Psychodome of zo. Uh, nee, nou, dat nou, nou, zouden we uh, willen. Uh, ja, uh, natuurlijk, dat wil iedereen wel. Maar ja, het is heel lastig om tussen te komen. Maar misschien wel uh, tien jaar Danny de Klerk of, of um, misschien wel uh, um, een concert uh, in het theater. Dat staat op mijn, dat staat op mijn uh, volgend lijstje. Nou, dus, nou uh, met, buiten, buiten de albums de, de, gewoon uh, een concertzaal vullen, zeg maar... De, ja, gewoon uh, een theatertje of zo. Of, ja, een, of ja. een klein dingetje. Dat lijkt me wel uh, gaaf. Ja, gewoon uh, hier in Haarlem heb je. Uh, hoe heet dat gebouw? <laughs> Patronaat. Ja, de ja. Uh, ja, de filomonia ook. Ja, dat is, wel, uh, dat is wel volgens mij uh, groot. Ja? Nou, ja. ja, als je die volk krijgt, dan prima. <laughs> ja, dat is prima natuurlijk. Hé, <laughs> hey, maar. Um, ja, ik. ik, ik, ik, ik naar het volgende nummer. Even kijken hoor. Ik ga nog niet naar huis vannacht. Ja, dat bestond ook al. Dat is ook een oud nummertje. Ja. En uh, Een duet samen met Pierre Biesterveld. En uh, ja, en daar hadden we ook een B-kant van. Ze zegt dat ze verliefd is. Maar ik ga nog niet naar huis vannacht. Dat is echt een uh, leuke plaat geworden. En uh, hij vroeg aan mij uh, om samen een duet op te nemen. Ja, toen kwamen we bij dit nummer. En uh, een heerlijk zomers nummertje ook. Gaan we maar luisteren. Top. Dat wordt voor mij de dag De dag die ik niet had verwacht De zon gaat vellen schijnen De wolken die verdwijnen Ik kijk naar iedereen met een lach Opeens heeft wil mijn leven een doel Ik laat gewoon de boel eens de boel. Wat ik ook wil De tijd staat niet stil En ik krijg ineens dat vreemde gevoel Vanavond, vanavond Ga ik dansen Feesten, schatten Leef mijn leven Krijg mijn kansen, ik ga En zo is me net. Toch? Ja, ik ga nog niet <laughs> naar huis. Nee. Nee, nee, nee, nog lang ja, ja, niet. Nog lang niet. Die, die begin nee. pas. <laughs> ja, ik moest trouwens weer door naar optreden. Dus ik ben nog lang niet thuis. Nee, nee. Ja, vanavond heb je een optreden. Yes. De, naar de, de Spike City. Spike en Nisse, ja. En Jack en Casino. Dus uh, een Casino. Dat vind ik me leuk. ik heb ik al de vorige keer opgetreden. Uh, denk ik vorig jaar. Of een uh, jaar daarvoor. Oh. Na naar uh, Corona nog. Dus uh, oh. ja, het was wel uh, gezellig. Ja, onder, onder, onder de walm van uh, uh, Shell Penis en uh, <laughs> <laughs> Ja. Hartstikke gezellig. <laughs> maar goed, uh, ja. Kan gezellig zijn, natuurlijk. In een casino. Uh. Ja, je ziet mensen spelen. Je ziet, je ziet ze wel bewegen, meedoen. Sommigen ja. dansen, sommigen doen dingetje en zingen mee. Dus. Heel nou, goed Daarom. Ik bedoel, daar gaat het om. En om gezelligheid. Hé, hey, um, Even kijken. eh. Uh, uh. Ja, wil je een nieuw nummer horen eigenlijk? Ja. Um, wat, wat, wat, wat vind jij een goeie? Poef. Ik kan er wel drie opnoemen. Ja, drie. Uh, voel je het ook nog zo? Um, niet meer als vrienden. De bellet van mijn dochter. Er staat ook een bellet op van mijn dochter. Ja. Heb je maar lach. Dat is echt het mooiste liedje voor mij waar ik zelf ja. tot zo ben. Wat ik, wat ik uh, tot nu toe heb uitgebracht eigenlijk. Heel bijzonder. Die, dan gaan we die draaien. Kan die, ja, super. Nee, dat is leuk. <laughs> nee, maar wat dit, deze is dus uitgebracht, uh, tenminste, heb je uitgebracht voor je dochter uh, gezongen? Ja, ja, ja, ja. Het is uh, heel speciaal. Uh, eigenlijk, um, ja, in, in een, in een uh, vaart van ze later groot is dat ze altijd bij ons terecht kan. En uh, ja, ja de, de, dat ze ervan van haar houden. En uh, ja, het is wow, wow. alles. Is in, nu? Ja, nog drie? is nu uh, anderhalf. Anderhalf? Oh, anderhalf. Dus, is, uh, de helft. Dat, dat valt mee. Maar ze kan heel ze kan heel praten, woordjes en zo. Dus ik uh, denk ik wel een slimme meid. Ja, dat, uh, dat is ook de bedoeling, hopelijk. Ja, natuurlijk. Nee, Dan kan ze papa helpen. Ja, toch? Nee, maar goed. Ik bedoel, altijd een potje hersenen. Ja, ja, nee. Natuurlijk niet. Dat kan geen kwaad. Hé, hey, we gaan hem draaien. Heb je mij nog? Mooi. Heel mooi. Als, uh, als Danny wil... Ja, daar komt hij. Ik wil zeker. Heel mijn hart is gevuld op ieder moment als je bij me bent. Het is zo'n rijk gevoel en een wonder in iedere dag. Zo in liefde gehuld hoe jij ons vervult voelt zo ongekend. Onze droom uit de liefde kwam uit vanaf dat ik jou ons Heb je mijn lach, krijg je mijn neus of lijk je op mama? Wij zijn zo benieuwd naar wie jij je laten. Jij bent onze zon, bent onze bron versmolten uit ons samen. En dat jij voor altijd bij ons blijven mag. Als jij later je vleugels gaat spreiden. Ik weet schat, het is niet te vermijden. Weet dan dat je altijd welkom bent, mijn lief. Het gaat snel Hoe je straalt, hoe je lacht Ons geluk hebt gebracht En jezelf kunt zijn En uiteindelijk leert Op eigen benen te staan Weet dan altijd dat wij Er ieder moment zullen zijn voor jou als jij later groot bent en het huis bent gegaan, heb je mijn lach, krijg je mijn neus of lijk je op mama? Wij zijn zo benieuwd naar wie jij later wordt. Jij bent onze zon, bent onze bron, versmolten uit een samen. Dat jij voor altijd bij ons blijven mag. Als dus je laat je vleugels gaat spreiden, dit schat is niet te vermijden. Weet dan dat je altijd welkom bent, mijn lief. De tijd gaat snel. Heb je mijn lach? Krijg je mijn neus? Of lijk je op mama? Lieve schat, papa, mama houden van jou. Ja, hey, lekker de bellet. Mooi, hè? Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja ik ben er oh, zeker, oh. zeker trots op en uh, ook. Uh, ik vind het ook het mooiste van het hele, van, ja, van, laat ik zeggen, carrière. Om, uh, ja, het is toch goed liebaars het moois. Dus uh, ja. Nou, het is een, uh, ja, een beetje... Uh, het ligt dicht bij, je, dicht bij jezelf, zeg maar. Ja, ja dicht bij mij. Het is... Uh, ja, speciale, speciale woorden, speciale dingetjes wat je echt je hele leven mee kan dragen natuurlijk ook. Ja. Doen, en uh, ja, we gaan binnenkort gaan we ook het nummer... Gaan we ook de uh, op videoclip video opnemen. Okay. Even, ja, toen ik het wou doen, na heel mijn hart, heel gauw, toen ging het regenen en anders was het niet leuk. Dus, nu gaan we het binnenkort gaan we het uh, moeten even Is dus dus Dit komt aan. een mooie videoclip uh, komt ervan. Ja, ik, weet, ik moet even kijken hoe online zetten, Moet even kijken hoe of wat. Maar in ieder geval voor mezelf wil ik het, wil ik een videoclip hebben. Dat vind ik wel mooi. Heb jij uh, YouTube kanaal of niet? Ja, heb ik. Maar ik doe er niks mee. Ik doe het via rood en blauw. Maar ik wil misschien wel gaan doen uh, via YouTube kanaal. Oh, een beetje, een beetje actieve inspanning voor jezelf. Ja, ja, ja, ja, ja, ja beetje <laughs> ja. ja. Hé, hey, maar, um, ja, maar... Je bent wel te vinden gewoon... Uh, uh, je clips zijn sowieso te vinden op YouTube. Ja, ja uh, natuurlijk op YouTube. Uh, Facebook, Instagram. Uh, ja, Instagram, Spotify, uh, Spotify Deezer. Als je, als, je me, als je me wil horen. Overal eigenlijk ben ik te vinden. Dus, uh. ja, je nummers zijn te downloaden. Onder de bekende sites. Uh. Ja, ja, ja, vier rood en blauw kun je boeken. Zo kan mijn kun je boeken. Als, je, als we gelijk al, al met alles bezig zijn. En uh, natuurlijk... Uh, oh, je Facebook of via mijn likepagina, heb je mijn nummer, mijn e-mail, kan je me allemaal bellen, uh, e-mailen voor een boeking of wat vragen. Dus, uh, ja, niet voor lastig vallen. <laughs> nee, <laughs> nou, gelukkig ja. nog niet. Dus, uh, nee, nee, maar goed, uh, nee, ja, ja. Ik bedoel, lastige klanten heb je altijd. <laughs> ja. Dus altijd, uh, als je de je honderd hebt, zit er altijd wel een tussen. Ja, ja, ja, dat zeker. Maar uh, dat heb je verliefd, dus uh, ga ja, je altijd goed met je. Ja, zo is het. Hé, hey, um, je had uh, een drie aantal nieuwe nummers, zei je? Uh, uh, ja, Wel, vijf vijf je... eigenlijk. Ja, maar uh, goed. <laughs> Welke wil je nu eigenlijk worden? Uh, ja, niet meer als vrienden. Voel jij het ook nog zo? Dan mag je kiezen. Eén van die twee. Ja. Mag jij kiezen? Ja. Niet meer als vrienden? Doen dat? Eh, het is een beetje een Quincy plaat. Een beetje ook weer een ander, ander plaatje. Dus uh, ja, daar ben ik ook hartstikke trots op... Uh, maar dat is de, een soort Quincy-achtige plaat, ja. Ja, maar... De, de, ja, Quincy schelf is, bedoel je? Ja, ja, klopt. Ja, ja. ja, ja. ja voor, de, voor de luisteraars thuis. Ja, voor de, melo de melodie dan, dan moet je maar horen. Ja, ja. Wel een beetje een uh, Quincy-stijl. Ja. Hé, hey, maar... Um, ja, de, deze single... Uh, is dat ook uh, iets uh, uh, uit te zit brachten? Omdat ja, je dat meegemaakt uit? hebt? Um, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Het is eigenlijk zo gekomen... Uh, ik vroeg aan Olaf Hesselmans... of ik uh, een nummer... Uh, of hij wat nummers had... En uh, ja, toen zat, hij stuurde wat nummers. Ik zat te luisteren. En toen uh, zei hij, ja, ik heb samen met Kees Koek heb ik dit nummer uh, gemaakt. Waaronder andere Kees Koeker waaronder, uh, heeft hij een uh, ja, liedjes gemaakt van Geert Joling. En hij uh, woont in wijk aan Zee. En uh, nou, toen uh, heb ik, ik hoorde het gelijk, ik dacht: Pam, nu wil ik. En uh, nou, uh, daar is dit uh, nummer uitgekomen. We gaan draaien. Niet meer als vrienden. Denny is redelijk. Zoveel jaren in leven we altijd. En ik kan het nog steeds niet verklaren. Maar vooral de laatste tijd denk ik steeds aan je laar. Ik heb al veel te lang gewaar. Dus ik vraag je: blijf je bij mij vanavond? Alle dingen leven. We kunnen niet meer terug naartoe, want ik kijk heel veel aan ah, ja, ja, Ik wil graag bij je zijn, maar niet meer als vrienden. Je had het zeker niet verwacht. En je weet niet wat je met me moet Maar in mijn allerstoutste dromen Is het allemaal al goed Nee, ik heb nog geen spijt Maar raak ik je straks tot tijd. Dus ik vraag je, blijf je bij mij Dus ik hoop dat je ja zegt, dat je hetzelfde voor me voelt. En ik hoop dat je me aantrekt, al heb ik het nooit zo bedoeld met jou. vrienden. Ja, ja leuk, <laughs> lekkere platen ook. Ja, met, heerlijk, ja. Weet ik al zei, een beetje Quincy-achtige melodie. En, uh, ja, de, zeg, dit, dit, soort, dit soort muziek doet het altijd goed. Ja, ja, ja dat, dat, dat, dat hoop ik. Ja, nou <laughs> als ja. ik even kijk, kijk want in september ga ik weer een nieuwe single uit, uitbrengen rond september. En dan wil ik even kijken of het van het album wordt of een hele nieuwe. Want we zijn druk bezig in de studio. Ik ga, of een, ik ga, binnen een uur in de maand ga ik weer de studio om twee liedjes op te nemen. Dus uh, ja. En dat uh, worden ook een soort soortgelijke uh, nummers? Um, even kijken, ja. Of, of, of, of wordt het iets wat, wat de totaal andere kant op gaat? Ja, een beetje een nostalgia-achtig nummertje. En het andere nummertje wordt een beetje, um, beetje bubbeling-achtig, uh, let-in-achtig. Oké. Okay. Dus, uh, nou, verrassend. Ja. ja. <laughs> Lekker, hè? Ja, toch? Ja, ik bedoel uh, voor, voor de, wat zijn we, ah, september zijn. We? Ja, maar, maar ik weet nog niet wat ik ga uitbrengen. Misschien nou ja, goed, één van maar, de twee uh, of iets van het album. Maar ik denk wel misschien iets van het ja. album. Hé, hey, um, volgende nummer... Uh, wat we hier hebben staan. Ja. Even kijken. Voel jij... Uh, voel jij het ook zo? Uh, weet Toch? ik niet. Voel jij het ook nee, zo? Nee, ik weet het eigenlijk <laughs> niet. Ik kan geen Nee, nee het, het gaat ook over liefde natuurlijk. Uh, ja. Ja, je komt ook al tegen en... Uh, Um, ja voel jij dan ook zo net zoals ja, ik eigenlijk dan ja. vraag, vraag je jezelf af van ja he, he, he. wat is het dan mooi wordt niet ik vind, ik vind de ja. De, ja ik, ik vind, vind jou leuk, de leuk de maar de de de vind jij mij nou. ja. leuk ja precies zo is het eigenlijk ja dat is toch wel plezierig als je samen met elkaar loopt. vindt ja dat anders wordt het zo eentonig allemaal ja dat heb je soms hè ja ja ja maar is dat daardoor ook ontstaan Doordat je zelf afvroeg van, nee, dat je, dat het je nummer, van het nummer. heb ik gehoord. En niet met intens van dat er een gebeurtenis is, maar uh, nee, ik vond het ook wel een lekker nummertje. Uh, mijn vriendin die vond het. Uh, toen moest dus twee nummertjes kiezen. Of dat ik ze altijd wel lekker vonden. En ja, dit was het. Ja, het lekker eigenlijk. Nou, toen koos ik hiervoor. Dus eigenlijk niet met intens van, uh, ja. Met doel op iets wat gebeurd is of zo, maar gewoon. Nou, dit is, dit is eigenlijk een nummer dat je elkaar aankijkt en dat je zegt: voel jij het ook zo? Ja, precies. En, en dan schiet zij je keihard in de lach, natuurlijk. Ja, dat is. <laughs> Oké, okay, we gaan het draaien. Het was een mooie avond, de sterren stonden goed. Je keek me in mijn ogen, wat een vrouw Wil je soms iets drinken? Dat is wat ik je vroeg Ik geloof dat je niet wist wat je toen wou Maar we raakten aan elkaar, het leek voor even En we zijn nog bij elkaar, vieren het leven Dus ik vraag je Maar één en één is twee We laten elkaar vrij in wat we doen Als soms is er wat ruzie dan hoort toch ook bij ons Ik zou het nooit meer anders willen doen En als ik denk aan onze avond Het leek voor even Maar we zijn nog bij ons in gesprek. De, dus, dus gaan we gewoon even een, een lekker nummertje draaien. En dat doen we elke dag met jou. De eerste keer dat ik ooit in jouw ogen keek. Ging mijn hart ineens weer sneller slaan Dat magische gevoel van wat je met me deed Dat kon ik niet weerstaan Ik was nog wat voorzichtig, deed het rustig gaan Bang dat het misschien niet blijven zou Maar ik wist al snel, jij bent de ware Die ik Ja, we dus. Snijdt op mijn huis Weet ik dat je mij nooit meer alleen staan. Wij kunnen alles aan Het is als een heilig vuur dat nooit meer doven zal Tot mijn laatste snik blijf ik bij jou Je blijft dag in dag uit steeds voor de bazen Wat een woord De dag met jou is weer een feestje Er is niemand waar ik meer van zijn we weer, Danny. Ja, daar zijn we weer. Ja, uh, soms komt er wel eens even wat tussendoor. Hé, he. hey, um, ja. Samen thuis. Samen thuis. Ja, dat is uh, ook een liedje van het album. Uh, ja, die is eigenlijk uh, ook iets voor het album ja, uitgekomen. Nou, eigenlijk op YouTube. En uh, die is nu echt uh, met het album samen de plug in gegaan. En uh, ja, dat, uh, dat is eigenlijk uh, een soort uh, rap nummer. En ik doe de refreinen. Um, met... Uh, Lorenzo en Auken, uh, Lorenzo Cortez en Auke Terloh, die komen ook uit uh, Haarlem. Die hebben benaderd uh, of ik uh, ja, hun lied wou inzingen. Ja. En, uh, ja, de, ik heb het nummer gehoord en het leek me een hartstikke leuk nummer als samen thuiskomen met uh, ja, bij elkaar. Daar gaat het eigenlijk over. En, uh, het is eigenlijk uh, een, lekker, ja, een lekker nummertje eigenlijk om naar te luisteren. En, uh, ja. Het is wel rap een beetje, dus, uh, niet echt rap-rap, maar een beetje zingend rap. M maar ja, maar uh, je in... moet zelf beoordelen en kijken ja. wat je ervan vindt. Ja, wat is, is, is het iets uh, buitensporig, zeg maar, uh, buiten jouw genre, zeg maar? Ja, het is wel iets anders dan anders. Ja, ik wil een beetje gevarieerd, daarom heb ik ook van alles wat op het album. Een ja. beetje gevarieerd van alles wat. En uh, ja, ik, ik vind het een leuk liedje. Dus, uh... Is het iets wat je ja, nog een keer zou doen? Um, ja en nee. Ja, ja. Het is niet mijn charme maar als ik het echt leuk vind, dan wil ik het wel doen. Oké. Okay. En, en, en, en, en ja, het, mijn, mijn voorkeur ligt natuurlijk wel bij het Nederlands. Gewoon zingen Nederlandsdag Lied. Ja, ja. Ik ga niet ineens rappen of wat dan ook. Uh... Nee, nou, je wordt niet ineens uh, lange Frans. Uh... Nee, nee. nee. <laughs> wat ik wel eens doe in, in een liedje van mij, bijvoorbeeld mijn nummer 1, dat rap nummer, dat doe ik wel eens dan live, ga ik mee rappen. Of uh, in Bacardi Lemon, ja. als ik dat ga zingen. <klas> maar uh, vooral. Uh, ja, voor de rest niet uh, geen gerippen voor mij. Oké, okay. samen thuis, we gaan dan luisteren. Zaterdag, vertrouwde stad, een kleding vol met spullen. Ons gedrag kost me straks een bedrag met veel nullen. We willen vertrouwde kapper, gesteld op krullen het zit weer strak, en we hebben nog de hele dag En ik kijk hoe jij je uitkleedt, aankleedt en weer uitkleedt en uitgeeft Hoe jij je elke week uitleeft, bij het uitgaan of bij een thuisfeest Dit voelt zo goed dat ik denk, dit wil ik voor altijd Het voelt alsof we onderdeel van de stad zijn we trappen het bier hier als water. In het oude café, op de hoek bij de haven. De plek waar we kusten, de eerste kist braken. Daar waar ons hart dicht, we doen dit al jaren. Van de markt tot het café, waar iedereen ons kent. Hier heb ik jou ontmoet, die speelt diezelfde band. die brandt het licht tot zes, ons best, thuis, best. Die zijn de dus samen thuis We zien alleen bekenden Die we vieren elk feest op de kalender Hier gaan we samen heen en niet zijn we nooit alleen En niet zijn we samen één, nooit independent Hier staan we elke seconde stil Omdat iedereen ons en met ons praten deelt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 Waar iedereen ons kent Hier heb ik jou ontmoet Wie speelt diezelfde band Hier brandt het licht tot zes Ons best, thuis best Hier zijn we samen thuis van de wachten op het café Waar iedereen ons kent Hier heb ik jou ontmoet Wie speelt diezelfde band Hier brandt het licht tot zes Ons best, thuis best ja, heerlijk. Ja, dit is toch weer anders. Ja, ja, ja. Hè? We hebben gevarieerd wat ik zei. Hè? Ja, het is... Uh, ja Hoe zeg je het? Het is van alles wat eigenlijk. Ja, ja. van alles ja, het is wat, mooie, wat mooie melodie zit erin. Mooie melodielijn, zeg maar. Ja, je luistert hem wel lekker weg eigenlijk. Ja, ja, je ja, denkt ja. niet van rap, rap, rap, nou... Uh. Maar uh, mensen die er niet van houden, maar ja, je luistert wel lekker weg. Nou ja, ik denk dat er weinig zijn die zeggen van, nou, dit is slecht. Ja, nee, ik, ik, ik, oorde, ik kan niet oordelen. Ik uh, laat Nee, maar, nee, maar ik, ik bedoel, ja. Ik, eh, als, als ik het eh, ja, lekker weg wegluister, dan, eh, dan, dan, dan, dan, dan zijn er een heleboel <laughs> die, die dat ook gaan doen. Hé, hey, maar um, ja, dan komen we op het uh, feit, uh, dan gaan we wat jaartjes terug... Toen ze zei dat ze verliefd was. Ja, ja, ja. Dat is eigenlijk niet, nooit als single uitgekomen. Die wou we wel als single uitbrengen eigenlijk. Ja. Ook met Pierre. Maar die staat als B-kant op de single van... Uh, we gaan nog niet in huis vannacht. Um, dat is eigenlijk zo gekomen. Henk Dame en Henk Bernard, die Dat las ik eigenlijk. Dat ze hun ja, een duo zouden vormen voor een liedje. Dus, maar wij gingen in de studio in. om Pierre, ja, die, die zei tegen mij... Dit nummer, Ik vond het wel leuk. Ik moet er wegluisteren, Een paar keer luisteren. Nou, ze hebben het nummer opgenomen en toen we thuis kwamen, toen ik thuis in bed lag, rond 12 uur, één minuut over twaalf, kreeg ik een pop-up. Henk bijna nou een Henk daar, Nou, ik dacht, uh, ik dacht eh, ze zei het ook, ik dacht, oh, wacht, nee uh. Dus ik opklikken, eerst paar seconden gelijk bam, die gekeurd. Huh. Ik dacht, ja, heel jammer. Nou, toen hebben we niet kunnen uitbrengen, nou, toen gingen we naar ik ga naar een huis vannacht en toen hebben we het als B-kant erop gezet. En uh, ja, ik hoor van meer mensen dat ze ons beter vinden dan van hun. En ja, dan wil ik niet zo overkomen... maar oh, dat, ik, uh, dat wij het beste zijn of zo, maar... Nee, nee, nee, om het liedje. Goed, ja, ja. Ik zeg altijd, smaken zijn verschillend natuurlijk. Ja, ja, ja. maar dat nummer ken je van Henk Bernouren en Henk Ze zei toch? Ja, ja. ja, ja. En dan, dit is het nummer, dan, ze zegt dat ze verliefd een soortgelijk nummer, maar dan anders door ons. Ah, oké. Okay, okay. ja. Dus ja, zo is het een beetje eigenlijk gelopen. Okay, zo dus, is dus, een dus, beetje dus, ontstaan eigenlijk. Dus we dus, dus, dus waren eigenlijk een beetje zo van... Uh, joh, wat doe je nou? <laughs> ja, maar je kan niet altijd geluk hebben hè? Nee, nee, als er een koffer is nee, nee, maar juist inderdaad en ja, laatst had ik ook nog ergens een, iemand die, die had een nummer uitgebracht en op dezelfde tijd bracht diegene die nummer dat nummer ook uit ja, ja, ja, ja. Om, om het zo te zeggen ja, de radio van die man, shit happens één ja. Ja, dag van tevoren. <laughs> je hebt hem ja, ja, ja, ja. Ja. ja, dat soort dingen gebeuren gewoon met koffers het ja, is, is heel simpel, ja daar ontkom je niet aan. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Weet je, dat, uh, dat is iets wat uh, denk ik wel vaker voorkomt en zal blijven voorkomen. Maar uh, ja, nou ja, ze zegt dat ze verliefd is. Heb ze dat ook tegen jou gezegd of niet? Tuurlijk. Ja. <lacht> of was het andersom? Allebei. <lacht> In de verdediging. <lacht> brengt jou nou hier? Wil je hier nu met haar aan de spier? Ik weet het zeker, jij bent niet haar nummer één. Als ik haar zie, zijn we liever alleen. Hallo, hallo, lang niet gezien, maar serieus. Ik wil jou nu ontzien, wat ze Ze zegt dat ze verliefd is. En drie wordt echt te veel. Ze zegt dat ze van mij is. Denk je dat ik haar met je deel? Ze zegt dat ze verliefd is. Wat moet ze dan met jou? Je kunt het wel vergeten. Wat? Ik bel haar op, ze drukt ons echt met de bewuste knop. Al geprobeerd, zo'n zeven maat. Ik voorspel ze, geeft ons een signaal. Ze zegt dat ze verliefd is en die wordt echt te veel. Ze zegt dat zij van mij is, denk je dat ik So glad Ze verliefd is, en drie wordt echt te veel. Ze zegt dat ze van mij is, denk je dat ik haar met je deed? Ze zegt dat ze verliefd is, wat moet ze dan met jou? Je kunt het wel vergeten, ze blijft je toch niet trouw. Ja, dat kan ze nou wel zeggen. Maar ja, het moet toch voor beide kanten komen. Ja, ja, ja. En of het gemeen wordt, dat, dat, dat, dat hoop je maar. Nou, Daar hoop ga je maar. vanuit. Ja, nou, ja. Nee. <laughs> nou, maar dat, dat, dat, zal, dat zal wel goed zitten, denk ik. Ja, zeker weten. weten. Hé, hey, maar um, ja, we, we gaan natuurlijk richting. Uh, het einde van het uurtje. Het einde van het uurtje. We zitten haast op, uh, op het nieuws van zes uur. Uh, we kunnen er nog eentje doen. Ja, dan mag jij kiezen. Mijn nummer 1? Jij mag kiezen welke je wil. Ik laat je helemaal je gang gaan. <laughs> Oké. Okay. Nou, mijn nummer 1. Ja, dat ja. is een uh, ja, rapnummer ook. Ja, een stuk rap. Mensen denken dat het is lange Frans is, maar het is geen lange Frans. Dat is Nick. <laughs> en uh, ja, uh, Never Gonna Give You Up. Ook een koffer. Oké. Okay. Ja, en uh, ik wou uh, een rap erin of zo. Dat leek me wel leuk. En nou, toen heb ik hem benaderd. En uh, zo hebben we het mijn nummer 1 van gemaakt. Oké. Okay. En uh, ja, dat is goed bevallen ja zeker is uh, goed gegaan de radio is ook een uh, heerlijk nummertje oké okay, nou dan gaan we zo draaien als eerste wil ik u nog uh Natuurlijk bedanken voor de komst naar de studie. Ja, ik wil jou ook hartstikke bedanken voor alles. En uh, nog een hele fijne uh, la, la, la, tweede ja. uurtje eigenlijk. Het laatste ja, uurtje van ja, jou. Nou, uh... ja, voor jou gaat de avond nog verder door. Ah, ja, ik moet gauw naar huis. Uh, uh, ik moet uh, even, even opfrissen en uh, gauw weer weg. Ja, nee. Hey, ik zou zeggen, heel veel plezier vanavond. En, uh, ja, dankjewel. Nou, jij ook, ook nog een fijne keer. avond verder wat je gaat doen. En uh, ja, tot de volgende. Hey, dankjewel, man. Dankjewel. Doei, doei. Hoi, hoi. Vreemd